7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het gebruik van stroomhalsbanden voor honden wordt verboden. Minister Schouten vindt dat de band te veel leed veroorzaakt, schrijft de Telegraaf. Het verbod heeft ook gevolgen voor de politie. Die gebruikt stroomhalsbanden om speurhonden te trainen. De minister wil ook optreden tegen misstanden bij het doorfokken van raskatten vanwege hun uiterlijk...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 Het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een no-deal brexit op 12 april moet voorkomen. Als het hogerhuis ook instemt wordt de regering van premier May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de EU komt zonder afspraken daarover met Brussel. May moet bij dreiging van een no-deal brexit de EU om uitstel vragen. De wet is met één stemmeerderheid door het lagerhuis aangenomen. Mensen die huren zijn gemiddeld een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan mensen met een koophuis en dat verschil groeit sinds 2012. Volgens het CBS komt dat vooral doordat de huren hoger zijn geworden, terwijl de totale hypotheekschuld en de hypotheekrente voor huiseigenaren omlaag gingen. De armste huishoudens zijn verhoudingsgewijs het grootste deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het noordoosten kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen is het overal droog en dan wordt het 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is niet ontzettend druk op de wegen in Noord-Holland. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en de Koentenal, nu 10 minuten vertraging. En op de A7 horen ze dan een paar minuten langzaam rijden bij Purmerend Noord. En dat was de verkeersinformatie.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 Dus... So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 Surprise!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 Conseguiras que no te nombre nunca más. Amores, amores, si te de No hay cuidado que la gente de eso no se enterara. Qué con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir.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 En tu boca yo me vi amor que que no Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero ¿por qué conseguirás que no te nombre nunca? Yo, mi zuurte. se niemand heeft mij moeten lijden. La la la la De mis amores, reina mia, die me die kan ik niet zonder. Zonder je te ontmoeten. Ja, pagaste mal a een cariño tan sincero, liefje, zo conseguirás Wat krijg je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 Kick up the leaves Yeah.